1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Staatssecretaris Bleker vindt zichzelf geen nat natuurbarbaar. Ophef over racisme-uitspraken van FIFA-baas Blatter. En Griekenland denkt dat begrotingstekort fors daalt. Van het zuidwesten uit is er steeds meer zon. Noordoosten houdt last van bewolking en nevel... en de temperatuur ligt rond een graad of 10... Morgen eerst grijs en mistig, later steeds meer zon. Zondag de hele dag mistig is de verwachting. En na het weekend is er kans op wat regen. Minder regels, minder vergunningen, minder Den Haag. De natuurwet van staatssecretaris Bleken wil het beheer van natuurgebieden een stuk eenvoudiger maken. Een aantal dieren dat vroeger op de lijst van beschermde soorten stond, gaat er weer vanaf. Tot teleurstelling van de dierenbescherming, damherten, wilde zwijnen, koolgans. Op die dieren mag weer worden gejaagd. Maar de staatssecretaris vindt dat er nog voldoende bescherming voor dieren en natuur overblijft. Wat echt kwetsbaar is en beschermd moet worden, daar houden we de beschermende regels vergunningen nodig, ontheffingen nodig, verboden, geboden. Die delen van de natuur, bepaalde soorten, waarvan we er heel veel hebben... gelukkig, waarvan we zeggen, daar heb je niet al die geboden en verboden nodig... daar heb je als het ware één uitgangspunt nodig. Dat is dat, dat een ondernemer of een burger die, die, die iets wil doen... wat raakt aan zo'n soort, bijvoorbeeld een das of een Dassenburg, dan hoeft hij niet een hele rits aan vergunningen te vragen... Maar dan kan hij uh, te werk gaan onder de voorwaarde dat hij zorgvuldig een oplossing zoekt voor bijvoorbeeld die Dassenburg die hij aantreft. En als hij dat niet doet, dan is hij de sigaar, want dan wordt het werk stilgelegd en dan komt er een bestuurlijke boete enzovoort. Nu is er een lijn van kritiek dat uh, er gezegd wordt over uw voorstellen. Het lijkt erop alsof hij ook voor het boerenbelang opkomt en niet zozeer voor natuur. Ja, kijk, de deze wet blijft de natuur beschermen. Alleen, maar minder dan vroeger. Maar alleen wel op een manier die past bij deze tijd. Waarbij je ook vertrouwen geeft aan plaatselijke overheden, gemeenten, burgers, ondernemers. Uh, regels die echt overbodig zijn geworden, die schrappen we. De overheid kan allerlei regels formuleren. Maar soms is het ook heel erg belangrijk om een appel te doen op de verantwoordelijkheid en de zorgplicht... En het zorgvuldig handelen van mensen zelf. Minder regels, minder geboden, minder verboden, minder beschermde soorten. Het wordt feest voor de jagers, want ze kunnen er stevig op los schieten. Helemaal niet. Want uh, in, uh, in veel Europese landen zijn er iets van 38 soorten bejaagbaar. En in Nederland zijn het er straks 12. Het waren er 8. 50% en... meer soorten te bejagen en af te schieten dus. Ja, waaronder het, het wilde zwijn en het damhert, waarvan er soms heel veel zijn. Jagers schieten nooit zomaar ergens op los. En die die het wel doen, die moet je hard aanpakken. Zegt staatssecretaris Bleker in deze bijdrage van Hans Andriega. meer dan veertig natuur- en milieuorganisaties... hebben geen goed woord over voor dat wetsvoorstel. De wet zou alleen de natuur beschermen als Europa dat verplicht stelt. Bijna 150 typisch Nederlandse plant- en diersoorten... zijn straks niet langer wettelijk beschermd. En het is volgens de natuurorganisaties nog maar de vraag... of Nederland met het schrappen van veel beschermde soorten... wel voldoet aan zijn Europese verplichtingen. Nederlandse en Duitse politiekorpsen hebben gisteravond en afgelopen nacht grote controles uitgevoerd langs de hele Oostgrens. Meer dan 6700 mensen werden gecontroleerd op onder meer drugsbezit, wapens en mensenhandel. En die acties strekten zich uit van boven in Groningen tot het zuiden van Limburg. Ruim 2000 blaastesten zijn er afgenomen. 23 bestuurders reden onder invloed van alcohol en of drugs. Met name aan de Duitse kant werd er streng op gecontroleerd. En bijvoorbeeld uh, 437 verkeersboetes zijn er uitgereikt voor diverse uh, verkeersdelicten. Met de grensovergang op de A12 bij Beek werd voor bijna 150.000 euro aan openstaande belastingsschulden geïnd. In Venlo werden in een Poolse taxi zo'n 100 ampullen met anabole steroïden ontdekt. En er werd ook een Libiër aangehouden omdat hij een vals Libische rijbewijs had. De meeste mensen, ruim 400, kregen een bekeuring voor verkeersovertredingen zoals te hard rijden en niet handsfree bellen. Het overheidstekort in Griekenland bedraagt volgend jaar waarschijnlijk 5,4 procent. Tegen 9 procent nu, dat zegt minister van Financiën Venizelos. De daling van het overheidstekort is onder meer het gevolg van de forse besparingen en een akkoord met private partijen over een gedeeltelijke schuldsanering. Venizelos denkt dat er volgend jaar geen extra bezuinigingen nodig zijn om het overheidstekort in de hand te houden. De interimregering probeert door ingrijpende maatregelen te voorkomen dat Griekenland failliet gaat. Zo zegt ze een eind te willen maken aan de grootschalige belastingontduiking. En verder worden duizenden overtollige ambtenaren op straat gezet en gaan onrendabele staatsbedrijven in de verkoop. De voorzitter van de FIFA, Sepp Blatter, komt terug op zijn opmerking... dat op het voetbalveld racisme niet bestaat. Eerder deze week ontstond ophef over zijn uitspraak... bij de Amerikaanse nieuwszender CNN. Outside the field of play, there are movements of discrimination. But on the field of play, I deny that there is racism. Er bestaat geen racisme op het voetbalveld, al dus FIFA-voorzitter Sepp Blatter. En bij de Britse nieuwszender BBC bood hij vandaag zijn excuses aan. Correspondent Arjen van der Horst, heeft Blatter nu echt ondubbelzinnig afstand genomen van zijn opmerkingen ondubbelzinnig, zeer ongebruikelijk voor Blatter, die niet zo snel een fout zal toegeven. Hij zegt in dat interview dat hij niet had kunnen voorzien... dat de reactie zo heftig zou zijn op zijn uitspraken. Hij geeft toe dat zijn woordkeuze uh, ongelukkig was, dat het hem diep spijt. En hij biedt nu zijn excuses aan aan iedereen uh, die zich beledigd voelt... door zijn uitspraken. Hij belooft ook dat het gevecht tegen racisme in het voetbal... en discriminatie, dat hij dat zal voorzetten. Zero tolerance, die woorden gebruikt hij nu... En voetballers die zich schuldig maken aan racist, racisme... die zouden dus verwijderd moeten worden. En dat klinkt al heel anders dan gisteren toen hij zei... dat je dit soort incidenten het best kan oplossen... door de hand te schudden en het verder te vergeten. Ja, het was ook niet dat racisme. En anders maar een handje en dan was het verder klaar. Um, nou, heeft dus excuses aangeboden, Seb Blatter. Hoe is daar in Groot-Brittannië... waar het allemaal kennelijk erg gevoelig ligt, op gereageerd? We hebben maar één reactie echt gezien. David Davies van de Engelse Voetbalbond die noemt zijn excuses oprecht. Vond het ook de juiste stap van Blatter. Maar ik vermoed dat we verder vandaag weinig steunbetuigingen zullen krijgen. Gewoon omdat ze in het Engelse voetbal het helemaal gehad hebben met Blatter. Niet alleen vanwege deze uitspraken. Ook vanwege het FIFA corruptieschandaal van vorig jaar. Ja, we hoorden vanochtend nog David Beckham, de bekende voetballer... uithalen naar Blatter en hij noemde zijn uitspraken ja, afschuwelijk. En dat is een sentiment dat je overal proeft bij Engelse voetballers... coaches, commentatoren en velen roepen dan ook dat hij op moet stappen. Blatter zelf zegt vandaag, ja, waarom zou ik opstappen als je een probleem hebt? Moet je het bij de horens aanpakken en niet weglopen. Okay. De woorden van Seth Blatter, Arjen van der Horst, dank je wel. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Angolese asielzoeker Mauro gaat een studievisum aanvragen. Volgens kinderrechtenorganisatie Defense for Children... is Mauro samen met zijn advocaat bezig met de aanvraag. De Tweede Kamer nam vorige week een motie aan... waarin staat dat Mauro in Nederland een studievisum moet kunnen aanvragen. Hij hoeft er niet voor naar het buitenland. Normaal gesproken zou dat in Angola moeten. Minister Leers had eerder al aangegeven... dat hij welwillend zal kijken naar het verzoek. En als Mauro geen studievisum aanvraagt, dan moet hij terug naar Angola. De Europese Centrale Bank wil dat de Europese Unie haast maakt met het verder vullen van het noodfonds. De nieuwe topman Draghi wijst erop dat het inmiddels vier weken geleden is. Dat werd besloten om dat noodfonds verder uit te breiden. Vorige maand maakten de Europese leiders na moeizaam overleg bekend dat dat noodfonds wordt versterkt tot 1 biljoen euro, 1000 miljard euro. Maar tot nu toe is er nauwelijks iets gebeurd en Draghi vraagt zich af waar het geld blijft. We zijn and a half years after the summit, de launched. De IFSF. We are vier maanden after the summit dat deciden to make the full garantievolume guarantee volume available. Where is the implementation of these longstanding decisions? Dat noodfonds is bedoeld voor Eurolanden die problemen hebben met de financiering. De Europese Centrale Bank wijst erop dat de risico's voor een lagere economische groei steeds groter worden. Minister Schippers wil een zwarte lijst voor excessen in de sport. Daarop moeten namen komen van mensen die zich ernstig hebben misdragen... en die daarom lang zijn geschorst. De sportwereld moet die lijst zelf opstellen. Sportclubs waar wangedrag veel voorkomt... kunnen via een registratiesysteem worden begeleid bij de aanpak... of ze kunnen worden gestraft als ze er niet genoeg tegen doen. En Schippers wil met die maatregelen een veiliger sportklimaat creëren. Bij het aanpakken van excessen in de sport... is zero tolerance haar uitgangsbeleid. De Tweede Kamer zet vraagtekens bij het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman. Eerder dit jaar ging een staatsbezoek aan dat land niet door vanwege de onrust in het land. En deze week werd bekend dat de koningin in januari alsnog op staatsbezoek gaat. De SP vindt dat het hele bezoek opnieuw moet worden afgezegd. Het is een land waar politieke partijen zijn verboden en waar vrouwen worden gediscrimineerd, zegt de SP. In de Filipijnse hoofdstad Manila is oud-president Arroyo gearresteerd. Ze is aangeklaagd voor stembusfraude bij de presidentsverkiezingen van vier jaar geleden. Arroyo werd gearresteerd in een ziekenhuis. Eerder deze week wilde ze naar Singapore vliegen voor een medische behandeling, maar ze mocht het land niet uit. De 64-jarige Arroyo was president van 2001 tot 2010. Ze is de tweede Filipijnse president die van fraude wordt beschuldigd. Haar voorganger Estrada kreeg levenslang. En hij kwam vrij nadat Arroyo hem gratie had verleend. Een voorlichtingsfilmpje over het Duitse leger... is na een dag al verwijderd van internet. De clip was te zien op de YouTube-site van de Bundeswehr. Maar er was meteen veel kritiek op. Het filmpje zou geweld verheerlijken... Volgens een woordvoerder van de Duitse regering was het de bedoeling... jongeren op een aansprekende manier in woord en beeld te laten zien... hoe het Duitse leger werkt. Maar het 100 seconden tellende filmpje... er waren alleen beelden in te zien van marcherende en zwaar bewapende militairen... ondersteund door rockmuziek en het Duitse volkslied. Sport. Bij de start van het wereldbekerseizoen hebben de Nederlandse schaatsers tot nu toe naast het goud gegrepen. In het Russische Tjeljabinsk eindigde Irene Wüst als tweede op de 3 kilometer. De Tsjechische Martina Sablikova was de snelste. En Thijsje Oenema veroverde het zilver op de 500 meter. Ze eindigde aanvankelijk in exact dezelfde tijd als Annette Gerritsen op, het, uh, op de gedeelde derde plaats. Maar later werd uh, haar tijd gecorrigeerd en daarmee kreeg Oenema het zilver. Nou ja, het is zeker heel leuk om hier twee te worden. Misschien, uh, en dan zo'n naam achter je te laat, dat is natuurlijk ook heel mooi. Dus ja, dat... Uh, ja, nee, heel mooi. En Annette Gerritsen was de dupe van die tijdscorrectie. Ze werd vierde. En bij de mannen greep Jan Smekens net naast het goud op de 500 meter. Hij schaatste een honderdste van een seconde langzamer dan de fin Pekka Koskela. Wielrenner Thomas Dekker keert komend seizoen definitief terug in het profpeloton. Hij gaat rijden voor de Amerikaanse ploeg Garmin Cervelo. De Nederlandse renner werd eerder twee jaar geschorst vanwege dopinggebruik. En Dekker reed daarna al voor de opleidingsploeg van Garmin Cervelo. De jeugdtrainers van Ajax dreigen met opstappen als Johan Cruijff het bij de club voor gezien houdt. In het conflict met andere commissarissen kiezen zij voor de filosofie van Kruijf, Zo lieten de jeugdtrainers in een verklaring weten. Na een bijeenkomst vertelde jong Ajax-trainer Wim Jonk aan AT5 over die steunbetuiging. Nou, dat wij als, als team achter de, met alle jeugdtrainers achter de filosofie staan die we met z'n allen delen. Ja, maar als Johan Cruijff zegt ik stap op als de club niet achter ons staat, betekent dat dan ook dan dat alle jeugdtrainers opstappen? Die kans is wel groot. Conflict tussen Kruijf en andere commissarissen draait om de aanstelling van een nieuwe directie. Louis van Gaal zou de baas moeten worden in de arena. En Johan Kruif wordt overvallen door die beslissing. En de ledenraad van Ajax heeft tekst en uitleg geëist van de andere commissarissen. Overmorgen gaat de delegatie van de Raad van Commissarissen op bezoek bij de ledenraad. Het is 13 over 1. We gaan naar John Sahoka bij de ANWB. In Friesland daar komt de plaatselijk dichte mist voor. En op de A4 Vlaardingen richting Hoofdvliet. Daar is bij klopend Benelux de verbindingseg naar de A15... richting Europort afgesloten vanwege een spoedreparatie. Dat duurt tot twee uur. En daardoor staat het de voorknopend Benelux een file van drie kilometer. Dankjewel. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In een reactie op kritiek van de natuurorganisaties... zegt staatssecretaris Bleker dat hij de natuur blijft beschermen... maar met minder bureaucratie. Het Griekse overheidstekort bedraagt volgend jaar waarschijnlijk 5,4 procent... tegen 9 procent nu, meldt de Griekse regering. En de Angolese asielzoeker Mauro gaat een studievisum aanvragen. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer lunch van de NCRV. Nou, ik dacht bij de...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 Ook de mooiste wintermode, nu tot 50% korting. Eerstweekam.nl. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In de wereldranglijst van rolstoeltennis staat zowel bij de mannen als de vrouwen een Nederlander op nummer 1. Wat is het geheim van dit succes? In het laatste deel van zijn radiodagboek vertelt presentator Art Royakkers over zijn tatoeage. zijn grote frustratie ziet niemand ooit wat dat is. Ik heb een heel klein bescheiden tatoeage. Uh, dat is een teken, dat is het Jippo-teken. Uh, ik, ik ben echt nog nooit iemand tegengekomen die zei... Hé, hey, dat is toch de Jippo? Wat leuk! Nee, nooit. En dan na half twee is er standpunt.nl. De stelling dan, de Occupy-beweging is mislukt. Al ruim een maand bezetten actievoerders het beursplein... om aandacht te vragen voor de slechte kanten van het kapitalisme. Maar steeds meer dringt de vraag zich op of dat allemaal wel zin heeft. Tegenstanders van die Occupy-beweging zeggen dat het om werkschuwtuig gaat en dat het trucje eigenlijk wel is uitgewerkt. Toch kan je niet ontkennen dat de discussie is aangezwengeld. Heeft de Occupy-beweging zijn doel bereikt? Of is het een zinloze actie? U mag het allemaal zeggen. Aan de hand van deze stelling, de Occupy-beweging is mislukt. u u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, www.stand.nl En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Als we een blik werpen op de wereldranglijst van rolstoeltennissers... dan zien we bij de vrouwen dat onze landgenote Esther Vergeer bovenaan staat. Op twee staat Aniek van Koot, derde is Jiske Grivioen en vierde Marjolein Buis. En bij de mannen is er sinds vorig weekend ook een Nederlandse nummer 1. Michael Scheffers heet hij. En er staan nog twee landgenoten bij de eerste zes. Lunch vraagt zich af, waarom is Nederland zo goed in rolstoeltennis? En ik praat erover met Mark Kalkman, bondscoach van de rolstoeltennis. Goedemiddag. Is het eigenlijk eerder voorgekomen dat er zowel bij de mannen als bij de vrouwen een Nederlandse nummer 1 is? Uh, nou, sinds de beginjaren uh, dat de rolstoeltennis uh, gespeeld werd, is Nederland altijd wel een aansprekend land geweest. Uh, Chantal van Dierendonk, Monique Kalkman van de Bos waren voorlopers. Uh, en Esther is daarna gekomen. Bij de heren hebben we Ricky Moulier gehad, Paralympisch kampioen in 1996. En uh, Robin Amelaan, Paralympisch kampioen in Athene. Dus uh, we hebben wel een redelijke ja. staat van dienst. Uh, Ho hoe als kan dat dat wij daar als Nederland zo goed in zijn dan? Ja, het, het is een, een makkelijke vraag met een heel moeilijk antwoord. Uh, ik denk dat we een paar aspecten hebben die zeg maar die goed zijn voor, voor tennis. Dat het een klein land is, de infrastructuur is redelijk goed... dus mensen kunnen makkelijk elkaar bereiken, ze kunnen makkelijk met elkaar trainen. Sinds 92 is het ook uh, volledig geïntegreerd binnen de Tennisbond... dus er is heel veel know-how vanuit de tennis direct geïmplementeerd in het rolstoeltennis. Nou, al dat soort dingen tezamen. Plus dat je in Nederland uh, vanuit de overheid uh, een sportvoorziening kan krijgen maakt het wel ietsjes makkelijker dan voor heel veel andere landen. Hebben ze daar een, een, een harde strijd voor moeten leveren, ook binnen de tennisbond? Want uh, ja, die, die focus natuurlijk in eerste instantie alleen maar op die, op die tennissen die het goed doen. De kraai-checks van deze wereld, noem maar wat. Uh, en dan komt er ineens een rolstoeltennis er ook om de hoek. Ja, het, het, toch vanaf het begin af aan is dat heel, heel goed opgepakt door de tennisbond... Als, als een onderdeel van de tennissport. En um, uiteraard, als je succes hebt, uh, zal het wat sneller verlopen... dan dat het niet zo succesvol zou zijn. Uh, en dat helpt. Uh, aan de andere kant, uh, het rolstoeltennis in Nederland wordt gezien ook als een onderdeel van de tennissport. Uh, het is een level game, dus uh, iedereen kan het spelen. En afhankelijk van hoe goed je bent, kom je hoger aan de ladder dan, uh, dan niet. Heeft de bondscoach er nog invloed op gehad dat het zo goed gaat met Nederland? Nou, ik zal ongetwijfeld mijn kleine steentje hebben bijgedragen. En ook uh, de vorige bondscoach zal ook daar een stukje in bijgedragen. Privécoach is heel erg belangrijk in onze sport. Uh, werken werkt dagelijks natuurlijk met die spelers. En ik alleen op gezette momenten. Mm -hmm. En is dat, anders, dat is anders dan dat je met een, een, een valide tennisser speelt? Nou nee, dat is niet zo'n wezenlijk verschil. Uiteraard zijn er uh, een paar verschillen. En de grootste is dat de bal twee keer mag stuiteren. Uh, maar voor de rest de trainingsmethodiek uh, is, is, is uh, gewoon hetzelfde. En, en waarom ben je daar zelf uh, in, in, in, in verzeild geraakt? Eigenlijk? Ja... Dat... Een vriend van mij die gaf rolsteltennistraining uh, op een zondagavond. Die had er geen ruimte meer voor. Ik zei, Mark, kan je mij uit de brand helpen? Kan jij dit uh, voor mij overnemen? Nou, dat heb ik gedaan. Ik uh, zag daar de interesse uh, eigenlijk voor, voor mezelf daar groeien. Ik uh, heb mijn vrouw daar leren kennen. Uh, op een gegeven moment had ik in Amsterpark een tennisschool... Uh, binnen de Amsterpark tennisschool. En die heb ik daar uitgehaald. Had Toen 75 spelers. Ja, dat is een beetje zo verder ontwikkeld. Ja. Uh, Esther Vergeer die vierde een paar jaar geleden haar tienjarig jubileum als uh, ranglijst aanvoeren, Dat is natuurlijk een enorme prestatie. Maar uh, zegt dat ook niet een beetje uh, iets over dat die sport dus zo uh, klein is, kennelijk, dat je dat, dat, je dat gewoon kan? Um, Eén, het is een ongelooflijke prestatie om jaar in, jaar uit uh, gemotiveerd te zijn... om maar te blijven trainen en je prestaties neerzetten. Dat eventjes als, als uh, beginpunt. Het is een kleine sport. We hebben in Nederland 750.000 tennissers... We hebben 700 geregistreerde rolstoeltennissers. Dus dat is, dat is maar 1%. Als je wereldwijd gaat kijken, zijn er miljoenen mensen die tennissen. En er zijn er tienduizenden die rolstoeltennis speelt. Ja. Dus de concurrentie uiteindelijk zal natuurlijk altijd wat kleiner zijn. Ja. We gaan even, even naar Michael Scheffers. Michael, goedemiddag. Jij bent sinds dit weekend uh, de beste rolstoeltennisser van de wereld. Uh, gefeliciteerd nog daarmee natuurlijk. Mm. En uh, over stijg jij uh, van 2 naar 1 op de, op de ranglijst, geloof ik. Hè? Uh, nou, Ik neem maar dat je dat flink gevierd hebt. Is het nou ook zo dat de burgemeester ook bij jou op de stoep is geweest... en zegt, nou Michael, dit is een fantastische prestatie... wat ze dus bij al die andere sporters wil altijd doen? Uh, nee, de burgemeester heeft nog niet bij me op de stoep gestaan. Uh, maar ik heb zeker uit die kant wel al uh, de felicitaties ontvangen... En uh, ja, die heb ik natuurlijk ten uh, harte genomen. Ja. En, en Nederland is dus een goed land om, om jouw sport te bedrijven. Uh, dat ja. betekent dat jij echt, echt serieus genomen wordt op allerlei vlakken. Dus faciliteiten, maar ook geld. Uh, nou, we worden zeker serieus genomen. Uh, maar op allerlei uh, vlakken kan dat nog steeds uh, verbreed worden. En kan dat nog steeds beter. Uh, nou, je, noemt al, uh, je noemt al iets op en uh, geld. Uh, het is zo dat ik fulltime met mijn sport bezig ben, uh, maar zonder uh, de steun van het NRC, NSF, uh, vanuit de bond en privé sponsoren die ik heb, zou dat absoluut niet kunnen. Dus het is niet zo dat ik daar uh, heel veel geld aan overhoud. Nee. Het is zelfs zo dat, uh, dat ik op jaarbasis daar uh, zelf geld op toe moet leggen. Want ja, jij bent dus eigenlijk de Novak Djokovic van de rolstoelers, maar daar houdt dan ongeveer ook de vergelijking op? Ja, als je het zo zegt, wel inderdaad. Ja. <laughs> Want ik geloof dat hij, wat heeft hij bij elkaar geslagen? Ruim 10 miljoen euro aan prijzen geld. Ja, en ik denk dat dat nog wisselgeld is bij hetgeen wat hij in totaal dit jaar heeft aan sponsorgelden ja, en precies. alles wat aan het bijkomt. komt. Ja, op hoeveel, ja. Is, op hoeveel zit jij, Michael? Ik zou het niet weten, maar ik denk dat ik aan het einde van het jaar een minnetje neer moet zetten. <laughs> dat hou je wel. Zij, en ja, we hadden het ja. net even over de, de breedte, zeg maar, ook internationaal gezien. Er zijn natuurlijk wel steeds meer landen die het ook gaan doen. Ho wat hoor jij van, van jouw collega-tennissers dan? Uh, uh, zeg maar hoe het hier is geregeld en in het buitenland? Nou, je ziet inderdaad dat het bij ons gewoon... en uh, wat, wat, wat mag ik ook bijvoorbeeld al aangaf, is dat we een kleine gemeenschap zijn... waardoor dat we uh, bepaalde faciliteiten wat makkelijker kunnen creëren... Um, je ziet bijvoorbeeld dat wij binnen Nederland onze eigen foundations uh, makkelijker kunnen opzetten. Maar um, als je naar ons buurland uh, België kijkt, daar is het bijvoorbeeld helemaal niet mogelijk. Um, en dan hoor je toch wel uh, van verschillende uh, collega-tenners dat wij het in Nederland toch uh, goed voor elkaar hebben. En uh, nou, als je dan bijvoorbeeld de concurrerende landen pakt die wij uh, bij de mannen bijvoorbeeld hebben, dan is het Japan, uh, Frankrijk, Engeland. Uh, die hebben het ook allemaal uh, goed, uh, goed tot redelijk voor elkaar. Maar je hebt nog een, uh, nog een heel uh, aantal landen uh, waar het een stuk beter kan. Maar ook bij de landen die ik net opnoem kan het ja. een stuk beter. Maar ja, zij moeten ook weer niet te goed worden, want wij willen gewoon nummer 1 blijven, Michael. Nee, ja, zeker weten, zeker weten. Nee, la, de concurrentie moet nog wel een klein beetje achterblijven. Uh, dus laten wij als land zijn het dan elke keer een stapje voor zijn en daar uh, de regering ja. samen uh, iets moois van maken. Ik wens jou alle succes met wat je doet en hou die nummer 1 positie heel lang vast. Ik ga nog even terug naar Mark Kalkman, de bondscoach. Um, ja, die sport hier, die ontwikkelt zich natuurlijk ook buiten Nederland, wordt, wordt professioneler. Um... Dat is meer concurrentie voor Nederland, maar dat hoeft dus niet slecht te zijn. Nee, ik denk dat uiteindelijk concurrentie maakt jezelf ook weer beter. En we, we moeten iedere dag keihard trainen en, en uh, goed met elkaar uh, kijken waar, uh, waar nog verbeterpunten zitten ik denk dat het in iedere sport de grenzen altijd verlegd worden uh, zolang wij ons daar uh, bovenaan uh, mee bezig houden zullen we ook de eerste zijn die daar weer gebruik van nou, kunnen maken want nu, nu moet die concurrentie ook vooral binnen Nederland uh, komen, hè? Die, die spelers die tegen elkaar vooral uh, spelen en beter ja. worden is dat een voor of een nadeel? Nou, bij, bij de dames zie je duidelijk dat het een voor, voorbeel, uh, voordeel is uh, constant kunnen ze eigenlijk met elkaar weddrijven ze kunnen met elkaar trainen, bij de heren zijn er 3 uh, uh, in de top 10 en dan uh, Tom Echtbrink staat dan 15. Nou, die kunnen natuurlijk ook uh, heel goed met elkaar trainen. Uh, soms zijn het ook je concurrenten. Dus soms wil je ook niet alles laten zien. Vandaar dat het een goed teken is dat ze ook allemaal privécoaches hebben. Zodat ze ook zelf kunnen werken aan bepaalde veranderingen binnen hun spel. En dat het niet alleen maar bij mij vandaan komt als bondscoach. Maar het juist goed is dat ze uh, in individuele sport ook individueel aan het werk zijn. Het, het heet dan zo mooi dat dit een uh, goede generatie is. Wij als We staan dus hoog in die lijst allemaal. Zit daar intussen ook alweer talent achter die, die aan het tennis zijn geslagen? Ja, er zit zeker talent achter. Uh, zij dat het uh, waar je in het voorheen uh, binnen vijf jaar zeg maar, naar de top toe kan, zal het in de toekomst iets als langer duren, omdat er meer mensen gaan spelen. Dus meer geld in beschikbaar. Dus dat betekent dat uh, de concurrentie ook harder kan trainen, omdat ze hè, wat geld daarmee uh, kunnen, kunnen krijgen. Uh, dus het zal iets langer duren, maar we hebben zeker binnen de jeugdopleiding uh, uh, drie spelers in de top tien staan. Jullie gaan gewoon lekker door. Dat is wel de bedoeling. Ja. Nou, goed dat we even bij stil stonden. Want we zijn dus echt wel heel goed in dat uh, rolstoeltennis. Als je het maar weet. Uh, dank voor de komst. Mark Kalkman is de bondscoach van de rolstoeltennissers in Nederland. Graag gedaan. Het Radio Dagboek. Deze week met Art Royakkers. Ik ben presentator, programmamaker... Oh, ja. Ik dacht, nou, nu komt er nog wat. Maar uh, hij heeft natuurlijk al de hele week verteld dat hij heel druk was... met die, uh, met die speciale galaavond, staal tegen kanker. En hij presenteert trouwens niet alleen voor televisie, deze Art Royakkers. Hij is ook op Radio 4 te horen. De zender voor klassieke muziek. Hij presenteert daar Virus. Een programma dat die muziek bij jongeren aan de man wil brengen. Royakkers is geen klassiek muziek-expert. Dus uh, was het gisteravond vlak voor de uitzending eventjes flink oefenen geblazen. Help mij even. Oké, okay, hij heet um. Ik ben absoluut niet zo'n klassieke jongen. Um, dat was ook wel uh, volgens mij schrikken voor sommige luisteraars van Radio 4. Virus um, is een programma dat niet vanuit kennis is uh, ontstaan, dus, maar meer vanuit enthousiasme. Kaan, biokulu. Ja, kaan, biokulu. Ja, hij komt uit Turkije. Maar we beginnen met het Crescent Double Quartet. En zij gaan een stuk spelen Daedalus. En dat is gecomponeerd door de man met een prachtige achternaam... die ik nu goed ga proberen uit te spreken. Daar komt hij, Kaan Biukeuglu. Ja? Hier is het Crescent Double Quartet. Um, nou, ik weet niet of er bij Radio 4 veel... Uh... Presentatoren zijn die, uh, nou, net als ik, vaak op reis gaan of veel op stap gaan of een tatoeage hebben. Um, maar um, dat is het mooie aan Virus, dat, uh, dat hier ruimte is voor, uh, nou ja, voor an een ander soort presentatoren. Ik heb een heel klein, bescheiden tatoeagetje. Uh, dat is een teken, dat is het Jippo-teken. Een soort omgekeerde paperclip, zou je kunnen zeggen. Uh, ja, het, het is een wat... Nou ja, misschien kinderachtig verhaal. Maar ik uh, was vroeger, uh, kreeg je de jippo op de basisschool. Net als de okkie in de tap toe. En op een gegeven moment hadden zij een actie dat als je dit teken voor je raam had hangen... dan wist iedereen, daar woont een jippo-vriendje. Dan was je lid van de jippo-vriendenclub. En ik heb dat maandenlang voor mijn raam gehangen. En er kwam nooit iemand, omdat ja, blijkbaar sloeg dat niet aan of zo. Of mensen herkenden het niet. En toen heb ik op een gegeven moment bedacht, ik, maak daar, uh, ik neem daar een tatoeage van... Maar nog steeds herkent niemand het. Ik ben, nooit iemand, ik ben echt nog nooit iemand tegengekomen die zei... Hé, hey, dat is toch de jippo? Wat leuk! Nee, nooit. Dus ik, ik begon om eerlijk te zijn te twijfelen aan mijn eigen verhaal. Of ik dit nou verzonnen had achteraf. Totdat ik hier een keer over vertelde. En toen kreeg ik een brief van een mevrouw. En blijkt dat de jippo-vriendenclub inderdaad halverwege die haar 80 heeft bestaan. Uh, maar die is na een maand of twee weken gebrek aan succes opgeheven. Alleen die melding, die post, is in Brabant niet helemaal doorgekomen. Dus ik ben nog vrolijk maandenlang doorgegaan... met dat briefje voor mijn raam, met dat teken. Wauw, het is Double Quartet. heb ik iets te veel gezegd over de line-up. Dit is een, een veelbelovend begin, toch? Ik loop even naar de man, de oprichter van het Double Quartet, De man die van zijn ouders een voornaam kreeg... met net één letter te veel, namelijk... Aard. Ja, dat is nou jammer, maar dat maakt niet uit. Ik, ik zag daar als, als kind al prachtige beelden voor me van nou ja, zo'n zo jippo-vriendenclub... en dat je bij een club hoort en met z'n allen bent. En, nou ja, het is ook niet toevallig dat ik nu voor televisie werk. Dat doe ik omdat je daar heel vaak uh, met mensen werkt. Uh, ik heb school voor journalistiek gedaan. Ik had ook voor een krant kunnen werken, bijvoorbeeld, maar dat is veel eenzamer. En uh, ik ben so een sociaal dier, sociaal mens. Ja, daar heeft dit, denk ik, dan ook mee te maken. Dat was ik vroeger al. En, uh, Misschien is televisie of is de media mijn Minjippo-club geworden. En mijn doel is uh, meer inhoudelijke programma's gaan maken. Dat is ook de reden waarom ik bij de Avro ben gaan werken. Dus dat is wel mijn droom. En je me daar nog verder in ontwikkelen. Of ik mijn roeping heb gevonden. Uh, ik denk het eigenlijk wel om eerlijk te zijn. Ik kan, me niet, uh, ik kan me nog steeds niet goed voorstellen wat ik anders zou moeten doen. Dus ik ben. Uh, ik ben blij en verheugd ook dat het gelukt is, zeg maar, om daar, want het is voor iemand uit Brabant om de grote rivieren over te steken, om te gaan werken in het verre noordelijke Hilversum, dat is wel wat. Dus ik ben blij dat, en, en dat, ik daar, dat ik hier zit, en ja, ik zit op mijn plek. We horen het laatste deel van het Radiodagboek van Art Rooyakkers, gemaakt door Anne van der Veen. En dan mag ik eh, altijd bekendmaken wie we dan volgende week gaan volgen. Zo rond die tijdstip doen we dat altijd op vrijdagmiddag. Het zal zijn Casper van Koten, want die komt met een boek. Dat heet Het Wonderlijke Leven van Jackie Fontanel. Volgende week dus Casper van Koten in het Radiodagboek. Um, zometeen in standpunt.nl De Occupy-beweging is mislukt. Dat is de stelling. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst nu Jobboot. Radio 1. Het NOS-journaal. Syrië is in principe bereid om waarnemers van de Arabische Liga in het land toe te laten. Volgens een hoge ambtenaar wordt er nog naar de details gekeken. De Arabische Liga heeft Syrië met sancties gedreigd als het geweld tegen de burgerbevolking niet stopt. Vandaag zijn na het vrijdaggebed opnieuw doden gevallen. De Angolese asielzoeker Mauro gaat een studievisum aanvragen. Volgens kinderrechtenorganisatie Defense for Children is Mauro samen met zijn advocaat bezig met de aanvraag. De Tweede Kamer nam vorige week een motie aan waarin staat dat Mauro in Nederland een studievisum moet kunnen aanvragen. Normaal gesproken zou dat in Angola moeten gebeuren. Het Griekse overheidstekort bedraagt volgend jaar waarschijnlijk 5,4 procent tegen 9 procent nu. Volgens de Griekse regering is de daling onder meer het gevolg van de forse besparingen en een akkoord met private partijen over een gedeeltelijke schuldsanering. Verder neemt Griekenland maatregelen om een einde te maken aan de grootschalige belastingontduiking in het land. In reactie op de kritiek van de natuurorganisatie zegt staatssecretaris Bleker dat hij de natuur blijft beschermen, maar met minder bureaucratie. Bewoners en bedrijven krijgen meer verantwoordelijkheid. Bleker zegt dat sommigen hem misschien een natuurbarbaar zullen noemen, maar volgens hem is niets minder waar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In Friesland komt nog plaatselijk dichte mist voor. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven staat bij Gratum drie kilometer. Dat komt er een ongeluk op de andere rijbaan. Bij Gratum is wel de linkerijs ook dicht. En op de andere rijbaan is de rijbaan geheel afgesloten door dat ongeluk. Daar staat inmiddels twee kilometer. Verkeer in de regio Eindhoven kan het beste omrijden via Venlo. Op de A4 fluiding richting Hoogvliet Daar is bij knopend Benelux... door een spoedreparatie de verbindingsweg naar de A15... richting Europort afgesloten. En daardoor staat er een file van 3 kilometer. En nog een korte file op de A7, de Zaandam richting Hoorn. Bij de afwit A van Hoorn staat 2 kilometer door een ongeluk. En daar is de linkerreis ook afgesloten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Terwijl in New York, Parijs en Londen de tentenkampen van de Occupy-bezetting worden weggehaald, blijken, blijven de tenten in Amsterdam staan. Al ruim een maand voeren occupiers daar actie tegen het kapitalisme. Er is al veel gezegd en geschreven, maar de laatste dagen neemt de kritiek ook toe. Moeten de actievoerders niet aan het werk? Ze blowen en zuipen alleen maar en het levert toch helemaal niks op. Maar is dat wel zo? Is het doel al lang bereikt door de vele media-aandacht... of kan je pas van een succes spreken als de politiek ook echt iets gaat doen? Ik ga erover praten met Dennis Lutz. Dat is een van de occupiers van het Eerste Uur in Amsterdam. Dag meneer Luts. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes altijd aan het begin van Stand.nl. Je mag alleen maar ja of nee zeggen. En dan gaan we zo meteen uitgebreid over de stelling praten. Hier komen ze, die keuzes. Ik slaap gewoon thuis. Ja, klopt. Wij halen het nieuwe jaar heus wel. Uh, denk het wel. Oh, nou, daar zit toch wel een beetje twijfel. En dan de derde is: uh, alle occupiers weten precies wat ons doel is. Uh, individueel ja. Goed, dan uh, de stelling dus, en die is heel kort en krachtig: de Occupy-beweging is mislukt. En we zijn benieuwd natuurlijk naar uw u eens of oneens. SMS staat na 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Dennis Lutz, occupier van het Eerste Uur in, in Amsterdam. Tot... Maar, sla maar slaapt wel thuis. De occupierbeweging is mislukt, dat is onze stelling. Eens of oneens? Oneens. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, maar waarom? Nou ja, de discussie die we, die gaat gewoon voort. Er verschijnen dagelijks meerdere artikelen. Uh, het is gewoon een uitlaatklep en een uithangbord... voor uh, de een tegenbeweging die internationaal is... solidair met elkaar is... En bovendien, ik wil ook nog wel even een nuance plaatsen. Het is niet alleen Amsterdam hier in Nederland. Er zijn meer dan 40 plaatsen waar mensen actief zijn. En dus is ook niet alleen het beursplein. En datzelfde geldt voor niet alleen Parijs en niet alleen New York. Er zijn meer dan duizend plaatsen in de, in de wereld... waar mensen uh, de gedachten uitdragen. En want dat is het ook. Het is niet alleen een tentenkampje. Het is een gedachte. 60% van de Nederlanders die staan erachter, volgens opiniepeilingen. En dus eigenlijk is het een opdracht voor ons allemaal ja. om, om fundamenteel na te denken. Maar waar staan ze dan achter eigenlijk? Want dat is volgens mij uh, het, het probleem steeds. Het begon met, met eigenlijk wel best wel een, een, een sympathieke pers ook. Hè. Nou, iedereen dacht van nou laat maar eens even zien dan. Het is toch wel grappig dat mensen dat gaan doen. En, en het idealisme. Maar het werd steeds onduidelijker waar het nou eigenlijk precies, precies voor was. Nou ja, het is natuurlijk ook heel breed. En denk, iedereen heeft ook individueel zijn eigen redenen. En uh, alles bij elkaar opgeteld is het gewoon de, het, het econom, de economische inrichting... De, de, de, de, de eurocrisis, de hypotheken, de pensioenen, de afhankelijkheid van China... de banken die nog steeds too big to fail zijn. en uh, Het is een crisis van de banken en, en wij moeten hem betalen. En op de een of andere manier denk ik dat iedereen daar wel iets in, in kan vinden. En, uh, er is een gebrek aan duurzaamheid, er is een gebrek aan fair trade. Er zijn een heleboel redenen uh, waarom, waarom het uh, moeilijk is om uit te leggen... want het is een heel groot verhaal en, en de trein dendert maar door... En, uh, en, en iedereen heeft, uh, heeft er wel een gevoel van, jongens, zullen we het eens een keertje anders bekijken? Ja, maar, en, maar, maar, maar, maar, dat, maar dat is dus het punt. Ik bedoel, kijk, al die, al, die, al die signalen en die signaleringen van wat er dan allemaal niet goed is, dat, dat snap ik. Uh, die opzomming heb je net gemaakt. Maar wat moeten we er dan aan doen? Wat moet er anders? Nou ja, dus fundamentele discussie. Uh, en iedereen zal het op, op zijn eigen manier in zijn eigen netwerk uh, uh, aan, aan moeten zwengelen. Ik hoorde laatst ook iemand van het VVD zeggen dat er misschien wel eens iets te veel bonussen worden uitgekeerd. Nou, dat vind ik al winst, want vijf jaar geleden had ik ze daar niet over gehoord. En ik denk dat het op die manier uh, uh, ook een succes is, de hele Occupy. Occupy is ook nog maar een begin, in mijn optiek, van, van een, nieuwe, uh, een nieuwe ontwikkeling en een nieuwe revolutie misschien wel. Oh. Die alleen niet uh, die wat langzamer gaat, dus uh, een evolutie zal zijn. En wat zijn de concrete winstpunten tot nu toe dan, in die, in die korte tijd dat het nu dan bezig is? Nou ja, concreet. Ik, ik lees heel veel artikelen. Ik hoorde vanmorgen hè, Radio 1-luisteraars die, die horen elke morgen Why Occupy? En ik hoorde vanmiddag, vanmorgen ook weer een meneer spreken over schulden. En, en moeten we die allemaal wel aangaan? En kunnen we onbeperkt geld blijven drukken? En waar komt het allemaal vandaan dan? En, en wat zijn daar de gevolgen van? En, want uiteindelijk is het meer van hetzelfde. En het zijn allemaal dezelfde redenen waarom we nu in de problemen zitten. En uh, is er ook contact eigenlijk met die Occupiers in, in de rest van de wereld? Ja, zo goed als kwaad als het gaat natuurlijk. Uh, we, we hebben wel contact, en, uh, maar de, en mensen hebben individueel contact. Met, en we hebben ook een beetje een soort van georganiseerd uh, We hebben online systemen... waar we mee uh, informatie uitwisselen. Ja. Ja, dus dat, dat gaat met die andere kampen over, over de rest van de wereld. Uh, waar je al van hebt gezegd dat, dat is op allerlei plaatsen is dat gaande. Uh, jullie hebben ook veel politici over de vloer gehad? Ja, wat... ja er komt, we hebben uh, regelmatig komen ze langs, op individuele basis ook... En ik heb laatst met de burgemeester gezeten bijvoorbeeld. Dus... Ja. Ja, goed. Die, die wil jullie ook ergens anders naartoe hebben het liefst, hè? Ja, klopt. hebben ze een beroep ons, op ons gedaan. Maar goed, voor ons is het belangrijk komen dat we internationaal solidair zijn. Wij zijn uh, de oudste beurs van de wereld, het beursplein. En dus dat is gewoon een grote symbolische waarde. Dus daarom moet het daar ook blijven staan, vind je? Dat vinden wij wel, ja. ja, ja. Maar hoe gaat dat aflopen? Want de burgemeester wil jullie naar de Zuidas hebben. Nou ja, dat zullen we zien. Kijk, iedereen staat er individueel. Ik uh, zelf slaap er niet, dus ik uh, draag mijn steentje op een andere manier bij. En uh, uh, ik, ik kan voor niemand spreken en uh, iedereen die moet dat voor zichzelf beslissen. Ja. Maar als ik het nu bekijk, dan blijft iedereen. Daarom zei ik net ook al van, ik denk het wel. Ja. Want ik, vind, ik, vind het al, uh, ik moest het in het begin ook nog maar zien hoe lang we zouden blijven. Ja. En uh, het gaat al veel langer door dan dat ik ooit verwacht had. Waarom slaap je er zelf eigenlijk niet? Nou, je hebt meerdere redenen, maar de belangrijkste reden is dat ik uh, een slechte rug heb. Dus ik, uh, ik, ik kan het me gewoon niet veroorloven. En bovendien, uh, over werk, ik ben ook gewoon ondernemer. Ik kan redelijk mijn tijd zelf indelen, maar ik kom bijvoorbeeld net van een klant vandaan. Dus wat dat betreft uh, zijn er ook andere redenen. Ja, maar goed, want dat is, dat is natuurlijk wat er, wat er wel gebeurt. Ik bedoel, wat ik zei, het begon, begon met vrij sympathieke media-uitingen... maar dat werd wel af en toe wat kritischer. En, en, nou ja, laat, zullen we even wat, wat reacties laten horen om, om de zaak nog even op de rij te zetten? Prima, Kom, komen ze. De Occupy-beweging. Vanaf vandaag hebben ze het stempel gekkies officieel verdiend. We gingen met een verborgen camera op pad. En het begon allemaal heel onprettig. Zelden hebben we zoveel mafkezen bij elkaar gezien. Nou ja, er is niet echt sprake van vrijheid-blijheid hier... Om het even zo te zeggen. En dan blijkt dat Occupy is verworden tot het afvoerputje van onze samenleving. En ze waren vooral heel geïrriteerd dat wij aantonen met de infraroodkamer dat er bijna niemand in die tentjes ligt te slapen. Stelt het dan nog wel wat voor? Ja, dat waren wat, wat dingen op rij. Uh, tentenkamp ja. dat s'nachts dus vrijwel leeg was. Uh, hadden ze dan aangetoond met, uh, met infrarood actievoerders uh, Wat niet waar was, man. Maar... Oké, okay, nou ja, goed. Ik, ik, maar goed, het, ik... Ik, ik vind de hele focus op de tentenkamp zo raar. En, uh, en, want er, nogmaals, 60% van de mensen staan achter de actie. Dus waarom zo gefocust op, op mensen op, op het tentenkampje... of het leeg is of vol is of dat het overlast zou geven, wat niet zo is. Want we hebben ook bij de winkeliers geïnformeerd. Het is allemaal heel beperkt allemaal. En, en, en, en, en, en mensen die, bij Poonnieuws worden steeds de, de meest extreme mensen voor de, voor de camera gehaald... en ja, een beetje soort van uitgelachen. Maar het zijn natuurlijk allemaal een paar mensen... en we hebben het over een grotere gedachte. En uh, ik vind die focus op de tentenkamp uh, ja, een beetje overdreven. Ja. Ja, goed, dat en bovendien, het is nogmaals, het is niet alleen het Beursplein. Nee, nee oké, okay, maar goed, dat is wel het meest tastbare. Dat is dus prima. We, dat bedoel, daar, daar, daar is logisch dat daar natuurlijk toch de schijnwerpers op gaan. Omdat... Ja, het is ook het grote symbool, natuurlijk. Ja, en je zegt, eigenlijk is dat, is dat helemaal niet terecht... want er gebeurt meer en, en, en het, nou, ja, mensen die ik... wel serieus ermee bezig zijn... die zien we niet altijd in beeld, kennelijk. Nou ja, precies. Maar eh, nogmaals, 60% van de mensen zouden achter deze actie staan. Dus de vraag zou veel meer moeten gaan. Waarom, zouden ze, waarom is dat dan zo? Hè, wat, wat, wat, wat is er dan zo fundamenteel mis wat iedereen aanvoelt? En zullen we het daar eens over hebben? Want ja. dat is uiteindelijk de bedoeling. En de aanleiding is natuurlijk het tentenkamp. En dat is prima. Het is ook een symbolische waarde. En dat... De, maar het, het moet wel gewoon genuanceerd blijven. Ja. Dennis, houd dit vast, want we, we praten er zo meteen over door. En ik heb hier ook al gelijk iemand die op ons forum heeft gereageerd. Dus daar kom ik zo meteen bij je terug. Maar we moeten eerst even naar het schaatsen. Er is de eerste wereldbekerwedstrijd. Schaatsen, die wordt vrede in Rusland. Joris van den Berg volgt dat allemaal. De 1500 meter bij de mannen, net achter de rug, Joris. Tja, en eindelijk goud voor Nederland. Na de zilveren medailles van Oenema en Smekens op de 500 meter... en Wust op de 3 kilometer was het raak middels Stefan Groothuis. Hij deed het echt grandioos. 1-45-70 in een direct duel met de wereldrecordhouder Shawnee Davis. Die kwam uit op 1-46-27 en werd daarmee tweede. Dat waren dus twee mannen uit één rit. En de nummers 3 en 4 kwamen uit een andere rit... Op drie de Rus Skobrev. Hij leek lange tijd heel traag te rijden. En met een paar goede slotrondes kwam hij uit op 1,46,47 derde. En op vier de jonge Nederlander Kjeld Nuis, 1,46,59. En Tuitert werd zesde, Oldeheuvel achtste en Sjoerd de Vries tiende. Met andere woorden, ook op de 1500 meter zag het er prima uit... voor het Nederlandse schaatsen in Tjeljabinsk morgen de tweede dag. Joris van den Berg over het schaatsen daar in Rusland. En wij gaan door met onze stellingen in Stam.nl. De Occupy-beweging is mislukt, zo luidt hij. En ik praat daarover met Dennis Lutz. Dat is een van de occupiers van het eerste uur daar in Amsterdam. Um, we hadden het net over he, wat er dan anders moet. En, en jij zegt steeds die 60 procent. Daar moeten we ook op focussen. Hier komt iemand binnen op ons forum. Verbonden aan de, de site van Stam.nl. En die zegt ik ben wel uh, voor deze stelling. Het is mij namelijk volkomen onduidelijk waar ze nou precies uh, wat aan willen doen. En wie iets zou moeten veranderen. Ze zijn tegen de graaiers en de banken en dat soort termen hoor ik geregeld. Maar het wordt allemaal niet concreet. Nou ja goed, dat is natuurlijk omdat iedereen individueel een andere uh, invulling daarvan heeft. Maar het, de, de, de, de, de het hele inrichting van het systeem, de ongelimiteerde groei... en ook uh, de, de alleen maar top-down benadering van, uh, van, uh, van dat gebeuren... dat, dat, dat is uh, denk ik een hele belangrijke gegeven. Nee. Maar wat doe jij en... er dan persoonlijk aan bijvoorbeeld? Wat, wat heb jij nou de afgelopen tijd daaraan gedaan? Uh, nou ja, goed, ik ben bezig met, uh, met uh, online platforms. Uh, dat, uh, dat, dat is wat ik doe dan persoonlijk. En ik hoop dat binnenkort uh, te kunnen lanceren. Maar iedereen die zal het op zijn eigen manier doen. En, uh, uh, dus ik doe dat iets concreets aan. Andere mensen die gaan met de, me aan de mensen in gesprek. En, uh, en zo moet iedereen op zijn eigen manier iets doen. Hè. Misschien zal het heel klein zijn dat je vertrek uh, moet gaan, gaan shoppen of uh, op een andere manier. Of op een andere politieke partij uh, mm. stemmen. Maar die, die online platforms, wat, daar, daar kan ik dan straks uh, weet ik veel pamfletten oplezen of, of, of hoe het mee gaat? Nou, ja, nou ja, goed, ik wil niet te veel uitweiden over wat ik dan nou ga doen. Want uh, nogmaals, ik ben maar een individu die daar aan meedoet. Maar in ieder geval, uh, uh, dan kan je meer om, uh, dingen peer op peer-to-peer oplossen. In plaats van gaan zitten wachten tot uh, iemand het van bovenaf doet. Peer-to-peer -peer is, is van persoon naar persoon die, die aan, dat, aan dat platform verbonden is eigenlijk. Zoals we ook eerder wel eens liedjes uitwisselden bijvoorbeeld. Precies. Ja. Ja. Oké, okay, nou, daar gaan we dan op wachten. En dat is, dat is jouw bijdrage. Want laten we zeggen, ben jij dan ook wel eens bij dat kamp of zo? Dat je daar ook met mensen in discussie gaat? Want daar, daar zijn toch ook allerlei activiteiten? Nee, dat klopt. Ik ben er bijna elke dag. Uh, ik uh, kom er elke keer. En uh, er zijn dus vergaderingen, er zijn lezingen. En die gaat ook, hè, we zijn ook over alternatieve geldsystemen. Dat is ook bijvoorbeeld iets wat, uh, wat veel mensen bezighoudt. Van, uh, dat is ook een andere manier om, om met dingen om te gaan. Kijk, we zijn nu allemaal afhankelijk van één geldsysteem. Als er in Griekenland uh, iemand niest, dan vallen wij hier om. Onze pensioenen zijn in gevaar. We zijn afhankelijk van China. Terwijl we kunnen veel meer zelf al regelen. En, en uh, in Duitsland zijn er nu uh, regio's die alternatieve geldsystemen introduceren. Ja. En, en dat geeft wat meer uh, robuustheid in het systeem. Kijk, elke uh, belegger zal je uitleggen dat. Uh, een risicospreiding uh, belangrijk is, maar dat geldt blijkbaar niet voor het geldsysteem zelf. We zijn, alles wordt op rood of op zwart gezet en we blijven daar maar van afhankelijk. Mm. En, en iedereen wordt zenuwachtig als we een recessie hebben en die, uh, bij 0,3 krimp hè, in het laatste kwartaal. En, en waar gaat dat eigenlijk over? Uh, waarom is iedereen zo zenuwachtig? Mm. Dat komt omdat we met z'n allen afhankelijk zijn van het ene systeem... waarin dus bijvoorbeeld banken too big to fail zijn. Ja. En er is nog steeds niks aan veranderd. Er worden nog steeds te grote bozen uitgekeerd. En dat klopt gewoon niet. En, en, en, en, en, en dus is de vraag van... Wanneer gaat die trein, hoe gaan we die trein met, met z'n allen stoppen? En Occupy is er ook gewoon in het nieuwe jaar nog steeds, zeg jij? Nou ja, goed, het duurt zo lang het duurt. En uh, ik wil er ook, het moet ook geen halszaak worden. Of nogmaals, of een prestigestrijd. Of, of dat het daarmee mislukt of gelukt zou zijn. Hoe lang we zouden blijven. Want dat vind ik dus. Daar gaat het niet over. Het is, het is een uithangbord. Het is een opdracht aan ons allemaal. En het is een uiteindelijk een gedachte. Goed. En hoor. het is ook een begin van, van iets. Van, want dat zeggen we onderling ook vaak. We zijn, het is geen sprint, maar een marathon waar we mee bezig zijn. En, uh, en we zijn er nog lang niet. We zijn nog maar in de eerste meters, zeg je eigenlijk. Precies. Oké, okay, uh, nou, daar is dit dan ook weer onderdeel van. Want uh, discussiëren, nou, dat, is, dat vinden jullie ook leuk natuurlijk. Dus laten mensen maar komen met hun reacties, zeg ik. En uh, jij luistert mee en dan kom ik zo meteen graag bij je terug om die reacties even door te nemen. Occupy beweging is mislukt, dat is de uitgangsstelling. Er is nu bijna 1100 keer op gestemd op onze site. 60% is het daarmee eens en 40% is het oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, Rob Dereksen. Dag Rob. Ik ben het. Totaal niet mee eens met de stelling. Net wat Dennis zegt, het is pas het begin. Uh, het verbaast mij ook dat er uh, nog steeds zo weinig mensen zijn die uh, naar de Occupy-steden komen. Uh, uh, waar ik me erg in kan irriteer en wat waarschijnlijk ook de reden is om het naar buiten toe het gevoel heeft dat het is mislukt, is dat de media er in mijn ogen zo'n eenzijdige negatieve uh, dag heeft. Het enige wat je ziet is dat zijn de dreadlocks en de junks en de daklozen en dergelijke. Uh, wat we veel te weinig te zien krijgen op, het, uh, op nieuws, uh, nieuwsprogramma's zijn werkelijk de discussies die er gaande zijn. Dus jij zegt Door... van het beeld wordt, wordt eenzijdig neergezet. Uh, die mensen die dringen zich voor die camera's. Want ja, die, die registreren ja, natuurlijk wel meteen gebeurt. Nee, met eigenlijk... nou, nee. Het, zijn niet, het zijn niet de mensen die zich voor die camera's dringen. Het zijn de, het zijn de journalisten of de, of de reporters die juist alleen maar die mensen filmen. En wat ik erg mis, is dat er eindelijk eens inhoudelijk op de V nou. uh, uh, wordt weer. Nou ja, uh, v volgens mij was echt... het in, in het begin ja. ook zo toen dat Occupy begon, dat dat daar best ook wel een, een, een positieve draai aan werd gegeven door media. Dat, dat iedereen toch wel dacht van nou laat, laat maar zien dan en we zijn benieuwd wat het wordt. En nu na ja. een tijdje kan je ook zeggen van we maken de balans om. Maar jij bent duidelijk voor Occupy, dankjewel. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ja, ik denk ook dat het mislukt is. Kijk, ik hoor mijn voorganger zeggen, men laat een eenzijdig beeld zien. Ik denk gewoon dat er geen ander beeld is. Kijk eens naar dat tentenkamp. Kijk eens naar die rommel die daar is. Kijk eens naar die mensen die daar rondhangen... die, die uh, denk ik, alleen maar hun handje openhouden... en hier ook weer een leuke manier gevonden hebben om, om dat te doen. Maar u hebt net ook Dennis Luts gehoord. Dat die, die zit daar al vanaf het eerste uur. Tenminste, hij zit niet uh, daadwerkelijk daar voortdurend. Maar hij is ze wel vaak en hij heeft net zijn verhaal verteld. Nou ja, daar kan je veel van zeggen, maar dat is geen onzin die hij zegt. Maar dat is dus weer één persoon die een verhaal doet. En deze persoon die houdt ook zijn verhaal zo algemeen mogelijk. Zodat iedereen, want ik heb meer het idee dat het allemaal uh, eilandjes zijn. Die allemaal daar zitten voor hun eigen standpunt en hun eigen punt. Hè. Er is geen lijn. Je vindt het te nee, algemeen? Het, het, is, het, is, het is veel te algemeen. Kijk, u heeft nou deze meneer daar zitten. Uh, als u een andere meneer daar aanspreekt, krijgt u weer een ander verhaal. Iedereen huh. zit daar voor zijn eigen hakje en voor zijn eigen... Uh, kijk, ik ben ook tegen de graaie cultuur. Maar ik denk niet dat dat zo gaat lukken. Er is geen lijn en er is geen... Iedereen zegt ja. maar wat en iedereen zit daar nee. voor zijn eigen doel. Oké, okay, dankjewel. Stamptnl, goedemiddag. Hallo. Ja? Ja. Komt er iets? Uh, nou, ja, dat hoop ik. Kan ik nu? wat zeggen of niet, nu? Ja, u kunt wat zeggen, ja. Oké. Okay. Nou, ik ben er een paar keer geweest... en ik ontmoet daar verstandige mensen. Misschien niet uh, die het financiële jargon hanteren... maar mensen die wel goed inzicht hebben, toch... Uh, met gezond verstand over de dingen die fout gaan. Ik heb daar heel verstandige mensen ontmoet. En Bijvoorbeeld een, uh, een spandoekje, dat stond op. Wij zijn verwend met schulden. Iedereen die een beetje objectief was... en een beetje helder kon zien... dat dat uh, aanmoedigen van het tot het lenen tot lenen en renteverdubbelaars en hoge hypotheken en, en zo kon inzien mm -hmm. dat dat gewoon niet klopte. Ik ben ook vaak een dief van mijn eigen portemonnee geweest en mijn is mij ook als ik mijn huis gewoon wilde afbetalen en niet uh, ja. mijn, uh, de rest van mijn geld... Maar, maar als we dus terug gaan naar onze stelling, de Occupybeweging is mislukt, zegt u ja? nee? Nee, absoluut niet. En het is idioot om te zeggen dat het mislukt is. Het is een ongelooflijk lang en log systeem. En eindelijk komt er een relevante kritiek. Eindelijk gaan mensen zeggen, dit gaat niet, om, dit draait ons in de problemen. Ja. Eindelijk is er kritiek. En ik zou willen dat al die mensen met hun vooroordelen daar eens naartoe gingen... en gewoon eens rustig konden luisteren en zich een beetje verdiepen in wat er gezegd wordt. Goeie tip, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag met mevrouw Van den Bergen. Ik ben het eens met de stelling en uh, nou, dat vind ik helemaal niet leuk. Want ik heb nu die meneer gehoord en die heeft me eigenlijk... Uh, eigenlijk is goed uitgelegd hoe het helemaal zit... En ik ben het toch eigenlijk wel met hem eens. Het is zo, demonstraties, en zo, daar ben ik altijd vaak bij geweest toen ik jong was. Er waren dan soms wel 500.000 mensen op de benen en zo. Mm -hmm. En dat legde, ja, misschien toch wel een beetje, hielp dat. Maar dit, dat helpt nu nog niet, want er kunnen niet iedereen kan komen. Hè? Want de mensen die een werk hebben, die zijn zo blij dat ze werk hebben. Die gaan daar niet maar, naartoe. Nou ja, Dennis Lutz werkt zelf ook hoor, die we, die we ja. te gast hebben. Die ja, werkt gewoon niet, die gaat dan daar dan in zijn vrije die, tijd heen. Meneer, die heeft mij dus eigenlijk een beetje die heeft mij dus omgepraat. Kijk aan. Want ik vind wel dat het dat het mislukt is, maar dat vind ik dan toch voor die mensen vind ik dat vind ik dat heel jammer, want uh, ja wat hij allemaal zegt, nou, dat klopt ook wel ja, allemaal. Ja. Maar ja, wij wachten natuurlijk allemaal... tot er uh, op een gegeven moment een grote klap komt... en eh, dat er geen geld meer is. Dat merk je nu al in ziekenhuizen die het loon niet kunnen uitbetalen. Ja. Dan ineens dan ja. staat iedereen op de bres. Goed. Maar dan is het helaas te laat. Be dus ik, ik wens hem toch heel veel succes Goed. toe. D Dank u wel, mevrouw. U bent een beetje gaan twijfelen. was eerst wel uh, het eens met de stelling... maar is er nog een beetje terug te komen. Dat zien we trouwens ook in de percentages Die ga ik zo meteen bekend maken uh, Het verhaal van Dennis Lutz heeft wel degelijk... Stam.NL, goedemiddag. Ja, Goedemiddag met Van Dijk, Amsterdam. Ik ben het oneens met de stelling. Het feit dat die Dennis Lut in de studio zit bewijst dat de beweging al niet mislukt is. En het gaat, waar het om gaat is, hij moet natuurlijk niet klagen dat er een eenzijdig beeld van die beweging is. Want inherent aan elke actiegroep is dat ze ongenuanceerd, ketologisch en simplistisch bezig zijn. Met leuzen en kreten. Ik, toch heb, heeft de Occupy-beweging een behoorlijke waarde. Wat is de waarde? Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat het kapitalistisch systeem ongelooflijk veel goeds heeft gebracht... Maar de waarde van de Occupy-beweging is... dat ze daar een enorme nuance in aanbrengen. Dat, het, dat, dat de mensen zijn gaan denken... heel veel mensen zijn gaan denken... en gaan zien dat het kapitalistisch systeem... ook heel veel verschrikkelijke nadelen heeft. Ja. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Het heeft de mensen tot denken aangezet. Het, het brengt een beetje leven in de brouwerij... Ja. in de goede zin van het woord. Dat we niet zomaar het systeem... meeleven en accepteren zoals het is... Ja. maar dat we misschien... Dat daardoor iets bereid kan worden... Ja. dat de fundamenteel ...verbeteringen aan dit systeem komen. Dank u voor het bellen, meneer Van Dijk. Uh, Stand.nl, goedemiddag. Ja, hier met hetzelfde Siedam. Ja, het is... Uh, ik ben het er mee eens dat het waardeloos uh, is... ...en het was bij al uh, nutteloos... ...omdat ze helemaal geen theorie hebben. Ze, ze, ik ben een woensdag of... ...vindig dag geleden ben ik in de tentkamp... ...in de tent geweest in Rotterdam op de deur... ...en daar werd ik... Uh, ...ja, de jongens... ...ik zeg, weten jullie... Uh, dat je vandaag een over de weggestuurd. Repressieve tolerantie van Herbert Macauzek. Dus wisten ze helemaal niks. Het was een Portugees uh, talige jongen die dus verder wel goed Hollands sprak. Hij wist niks van de Ayer revolutie. Ze hebben helemaal geen Beseft. <laughs> en uh, uiteindelijk, het is uh, en die meneer Lutz, die, die zegt ook niks. Hij zegt alleen maar wat er mm -hmm. gebeurt, maar niet waarom het gebeurt. Nee. Hij analyseert niks. Nee. Snap je wat ik bedoel? Ja, duidelijk. Ja, dat... Maar u bent, u bent dus wel in dat kampwezen kijk in Rotterdam, zitten. Ik u. ben in die tent geweest. Ik ben gezitten bij die jongens. Ik zeg, jongens, wat willen jullie naam? Nou? En uh, ja. heb je wel eens gehoord van Marx, de meerwaarde en wat het, uh, wat het kapitalistische systeem is op zichzelf goed. Het, ik... Nu hebben we het kapitalistisch systeem nodig om het op te lossen ja. en niet wat Lutz zegt. Want dat, die kunnen dat. Nee. Oké, okay. dank u wel voor het bellen, uh, meneer Van Hetzelfde. Ja, hij dacht, ik gooi er nog even wat oude actievoerders tegenaan, daar uh, bij die jeugd. Dan uh, kan ik ze in ieder geval een beetje opvoeden, wellicht. Uh, dank voor het bellen, iedereen. Ik ga snel terug naar Dennis Lutz, want die heeft meegeluisterd. Uh, in Amsterdam zit hij, um, occupier van het eerste uur. Uh, nou, toch, toch heel veel ondersteuning ook wel. Dat moet goed doen, lijkt me. Ja, nee, ik was blij met die mevrouw die, uh, die zei dat ik er had omgepraat. Ja, ja dat is mooi, hè? Ja, maar ik wil toch nog even ook op de kritiek ingaan, want uh, dat is misschien wel belangrijker. Te, te uh, algemeen, zeggen mensen dan? Ja, in het algemeen, ja. Ik, ik, het is ook natuurlijk een heel groot, veelkoppig monster. Maar ik denk dat het, uh, die mevrouw die over schulden... en we zijn met schulden verwend dat dat bordje wat daarvoor... en dat komt ook overeen wat die meneer vanmorgen zei in, uh, in Why Occupy... Uh, de schulden die maken dat er rente nodig is en uh, wordt gerekend. En dat maakt dat we steeds meer moeten doorgroeien. En die groei die gaat ten koste van van alles en nog wat in, in de wereld. En, en, en we kunnen het ook op een andere manier doen. Geld hoeft niet altijd alleen met schulden samen te hangen. En daardoor kom je weer terug op die alternatieve geldsystemen... die er mogelijk zouden kunnen zijn. Mm. Er is een andere manier om daar naartoe, naar te kijken. En er zijn talloze voorbeelden in de wereld van. En die komen maar niet naar voren in het publieke debat. Dus ik zal mensen liever uitnodigen om wat meer kennis ervan te nemen... in plaats van alleen maar naar het palet te kijken... wat we uit de geschiedenis kennen. Er is mm. echt veel meer. En het, het, helaas is er te weinig tijd om dat helemaal uit te leggen. Mm. Maar ik kan er een boek over schrijven. Nee, maar is, en is anderen de, ook. Maar is de moeilijkheid toch ook niet dan dat, want jij zit hier nu en vertelt jouw verhaal. En, en nogmaals, ik ga nogmaals, ik ga zo die percentage bekendmaken op onze site. Er is echt wat veranderd in de percentage. Niet, niet uh, schokkend, maar goed, toch wel. Nou, dat zal ongetwijfeld met jouw verhaal te maken hebben. We hadden die mevrouw al, die zei, ik, ik was eerst het uh, eens met die stelling en, en, en toch uiteindelijk maar niet. Uh, maar goed, dit is jouw verhaal. En als ik morgen inderdaad je buurman spreek daar uh, van de Occupy, dan hoor ik weer iets heel anders. Ja, maar dat komt omdat dat, de, de, de uitwassen daarvan, die zijn op, komen op verschillende manieren naar voren en die raken op mensen op een andere manier. Hè? Dus iedereen Wordt geraakt op een andere manier. Eén vindt de, de natuur en de belangrijk en de ander vindt de hypotheek belangrijk. Maar de oorzaak ligt allemaal in hetzelfde. Dat is de. De, de illusie van de ongelimiteerde groei die er nu is. En, en, en, en ook een focus, want ik ben ook geen anticapitalist. Ik ben voor een vrije markt. Ik ben zelfs voor een, voor een vrijere markt zoals die nu is. Nu is de markt helemaal niet vrij. Die is in het voordeel van multinationals. Die door copyrights en, en, en belastingparadijzen alleen maar bevoordeeld worden. En ik ben ondernemer en ik zou graag willen dat er meer vrijheid is voor alle ondernemers. En ook voor iedereen. En, en dus het is een andere manier te kijken. Want wij denken dat het kapitalisme alleen maar één vorm hoeft, hoeft te zijn. Mm. Dat is niet zo. Maar. Er zijn veel meer vormen van, van vrije markten. En misschien willen we zeg maar, de buitenwacht ook wel te vaak en te makkelijk... een, ja, een hapklare brok hebben van nou, ja. oké, okay, dit zijn de drie punten waarvoor ze staan. En jij zegt eigenlijk van nee, wij moeten juist met z'n allen uh, nieuwe punten maken. En... en die zijn er ook. En het punt is namelijk, dat is heel moeilijk uit te leggen. Kijk, er zijn heel veel mensen daar op het plein ook. En, en, en, en, en dat is, vind ik, ook trouwens een meerwaarde van, van Occupy. Mensen hebben uh, elkaar Gevonden. Ze hebben nieuwe netwerken opgezet en, en daarom is het ook een begin van iets. Maar er is dus heel veel informatie in te winnen over hoe geld überhaupt werkt ja. en wat het inhoudt. Ja. En, en, en, en ik zou mensen uit willen nodigen om daar met meer kennis van te nemen. Goed, dat is er echt. We wachten ook op jouw platformen, op het internet. Daar wachten we met veel plezier op. En Occupy heeft nog wel even adem, zullen we maar zeggen. Dennis Lutz, dankjewel voor het meedoen aan stam.nl. Nog even bij die cijfers dan. En u kunt de hele middag nog blijven reageren op onze site. Op de stelling, de Occupy-beweging is mislukt. 56% is het nu eens, 44% oneens. Dus daar is wel wat veranderd. En er zijn 1300 mensen bijna die hebben gestemd. We gaan snel naar Amsterdam. Maar niet naar het Beursplein, maar naar het Rembrandtplein. Vanuit de kroon daar, zometeen vrijdagmiddag live. Met jouw mom. Judith Sargentini van GroenLinks is hier... maakt zich zorgen over de uitverkoop van onze privacy. Joop Daalmeijer komt langs, Duwertjeblok, Frits Barend, Bert Brussen... en fantastisch swingende live muziek van Beans en Fatback. Zo direct, vrijdagmiddag live. Ja. Jan Mom vanuit zijn luxe tent aan het Rembrandt-Lijn, na tweeën dus. Ik wens u een prettige vrijdag, verder prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer...